Het lijkt wel of iedereen in onze eigen oude vertrouwde kip een beetje in een sleur is beland. Elke dag hetzelfde werk, dezelfde stamgasten met dezelfde verhalen. Tijd dus voor verandering. Luistert u nu naar Citroentje met Saker. Nou, en uh, toen heb ik nieuwe wc-blokjes in de potten gehangen. Nog even de borstel erdoorheen mm. en klaar was, Ali. Buiten gewoon boeiend, Tante Aal. Ja, soms gebruik ik die blokken met dennengeur... En soms dan ook weer die met citroen. Maar het lijkt wel of de dennen er sneller doorheen gaan. Jongens, jongens, jongens, Dat is vast een onderzoek waard. Ja, hè? Ja, ja, ja. ja ik geef alle bezoekers een multiple short formulier bij binnenkomst. Hm. Eh, daarin vraag ik naar hun dennenervaring en hun citroensensatie. Ja, er zit ook wat dieptepsychologie in. Hm. <laughs> heb ik van de prof geleerd. Aan welke geur ze goede herinneringen hebben. Ja, ja. Ik heb ook de optie vanillekoekjes ingevuld... Ja, ik heb eens gelezen dat het de favoriete geur is van mensen. Aha. Ja, ja, ja. Interessant, hè. Ja, die geur geeft de mensen het gevoel van geborgenheid. Ja, doet ze denken aan vroeger, thuis, toen alles nog goed was. He, van hier pudding, van hier ijs. En heeft uh, en... het daar wat opgeleverd? Nou, uh, verstopte toiletten. Oh. Ja, heel gek. De meeste klanten schijnen te denken dat het formulier bedoeld is als wc-papier. Ze trekken het samen met hun behoeften door. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Nou, ik vind het strontvervelend. Zo, het gaat mij puur om de kwaliteit voor de klant. De ideale toiletervaring. Ja, het zijn maar 60 vragen. Daar kennen ze best even de moeite voor nemen. 60 vragen? Hemel, ik ga bij jou nooit naar de wc al. Nou, dan zal ik jou eens wat vertellen. Ik ga nooit hier... Jullie verstaan de kunst van het toilet schoonhouden niet goed. Dat is een vak, Een vak, hoor je me? Ik hoor je. Luid en duidelijk. Maar, alles goed en wel, ik heb goede hoop dat mijn onderzoek aantoont... dat er een markt is voor vanille-wc-blokken. Ja, de prof wil met mij wel een geria... Uh, nee, wacht even. Een gerandomino... Nee, wacht, ik heb het hier, hier. Wacht even, hier staat het. Gerandomiseerd onderzoek doen. Blind en dubbelblind en zo, ja... Heb je het in godsnaam over, Dat ja, weet ik niet, hoor. Dat is wetenschapstaal. Nou ja, ik weet het wel, maar ik leg het je nog wel eens uit, hè? Vanille en poep. Nou, ik weet het niet, hoor, Tante Ik vind het toch een beetje merkwaardige combinatie. Nee, het gevoel van geborgenheid, mees. Daar gaat het om. Gevoel van geborgenheid. Nou, trek dat maar fijn door de plee Met vanille geur en al. een verslag van mijn werkdag. Kan je dan de volgende keer de toiletblokken achterwege laten? Hm? Of beter de wc's van tante Ali in het algemeen? Nou, dan blijft er weinig van mijn dagverslag over. Sst, stel eens even. Ik heb het bijna. Uh, alarmerende aardappel. Nou ja, zeg. En... Als ik niet over wc's mag praten tijdens het eten, mag jij niet met je cryptogramboekje zitten. Nou, dat vind ik geen vergelijking. Mijn puzzelboekje is niet onsmakelijk. Maar wel bijzonder ongezellig. Hoezo? Dat je dat moet vragen, Toos. Het is wel treurig, hoor, waar we op dit moment staan met ons leven. Hé? Waar is de romantiek vandaag de dag? De aandacht voor mekaar? Jij zit tegenwoordig allemaal met je neus in de puzzelboekjes. Ben ik niet meer interessant? Jij? Sorry, meis. Dat was mijn bedoeling niet. Oh. Nou, vertel nog eens van die, van die toiletblokken. Ja, ja, ja, ja, ja. Het gaat toch niet om die blokken, Toos. Juist niet. Het gaat me erom dat onze conversatie alleen maar bestaat uit toiletblokken met vanillegeur en alarmerende aardappels. We zitten in een sleur. Nee. Nou, ik vrees van wel. Oh, en ik dacht dat we het zo gezellig hadden, saampjes. Oh, maar dat is ook wel zo. Oh. Maar ik mis hoe het vroeger was. Dat we elkaar verrasten. Dat het leven ons verraste en wij het leven verrasten. Oh, meisje. Oh, wat zeg je dat mooi? Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Je lijkt wel een dichter. <laughs> jij, dan heb je het wel over lang geleden hoor. Hoe was dat ook alweer? Oh, nou, dat weet ik niet meer precies. Zeg, is het niet gewoon omdat we een dagje ouder worden? Nou, dat hoeft er niet per definitie sleur te zijn. Weet jij wel zeker dat je geen midlife crisis hebt? Maakt dat wel uit, dan? Misschien is dat wel goed, een goede midlife crisis. Goed om niet in slaap te vallen op de helft wat van je leven. Wat ruik ik? Wat ruik ik? Ik ruik hutspot als ik me eigenlijk niet vergis. Hutspot? Nog zo'n voorbeeld. Voorbeeld waarvan? Van sleur bedoelt hij. Wat wil je dan, mees? Hutspot met vanillekoekjes smaak? Hé, eh, doe nog niet zo flauw. Wil je me nou echt niet begrijpen of begrijp je me echt niet? Ik begrijp niet wat er mis is met ons leven. Eet jij dat niet meer op, mees? Rustig maar, pa. Er staat nog een heel bord voor je in de magnetron. Lekker, Tozi. Fijn. Iemand die het waardeert dat ik heb gekookt. Ja, ik zag het wel. Maar wat zag je wel? Toos, ik met met een puzzelboekje. En waarom mag Toos niet in het boekje kijken? Omdat wij zitten te eten. Ik zie jou anders niet eten, mees. Nou, we zouden het ook kunnen hebben door de kredietcrisis. Ja, ja, gezellig. Toen was Jeanne voor Foucault, Obama... Ja, ja, ja gezondheid, mees. Zeg, in, in die volgorde ook? Ja, Toos, luister. Janet Dark, dat was toch die dame die in vlammen opging? Ja, ja. Dat is het voor je boekje, Toos de vrouw, Weet oh. je die wel eens tegengekomen? Ja, ja. is wel een goeie, pa. Fijn dat jullie zo meewerken. Ja, lekkere hutspottoos. Niemand balen van jij en je moeder zaliger... hebben mij ooit zulke perfecte hutsport voorgeschoteld. Nou. En het zit hem erin dat de wortels met de piepers zijn meegekookt. Oh. Au, <lacht> ha, ha, pieper, alarmerende aardappel, Piepers. Oh. <lacht> Je bent een held, pa. Yeah. Ja, ja, ja, ja. Nou, dus toen uh, kwam er een toiletklant... en die leverde zijn formulier in met een suggestie erbij geschreven. Nou, oh, Dat vond ik al oh. heel attent. Maar wat had hij er dan ja. geschreven? Peperkoek met krentjes. Wat zeg je? Morgen. Hey. Morgen, Hallo, Leo. Oh, doe mij maar, ouwe. Zo, het is wel wat vroeg, hoor. Ja, wat doe jij hier eigenlijk... Nou, ik voel me weer helemaal welkom. Nee, nee, zo bedoel ik het niet. Maar je werkt toch altijd op woensdagochtend? Nee, ik ben vandaag gesloten. Al? Oh. Ik heb een beetje last van mijn hand. Al een hey, paar hoor. weken. En het wordt alleen maar erger. Oh, misschien geknuist? Nee, niet dat ik me kan herinneren. Misschien dat ik erop gelegen heb. Nou, in ieder geval is het mijn kniphand. Dus kan ik mijn klanten niet met de allerbeste service bieden. Mm. En daarom ben ik op dit moment dicht. Heel goed, Leo. Nou, je moet er wel mee naar de dokter, hoor. Ja, ja ik ga vanmiddag. Nou, Pak. Als je dan uh, deze vragen wil uh, invullen... dan ben ik je zeer erkentelijk. Dat zou ik zeggen. Hoeveel fellers zijn het wel niet... Nee, maar negen. Maar het is uh, multiple choice. Je bent er zo doorheen. Alleen op het einde nog wat uh, open vragen. Open vragen. Zeg maar, uh, moet pa niet eerst gebruik maken van je toilet voordat hij die, die formulieren invult? Oh ja, ja, eigenlijk wel. Maar de prof zegt dat ik anders niet genoeg res even, hier staat het. respondenten krijg. Nee, correspondenten. Nee, nee, hier staat dat respondenten. Het is in het belang van de wetenschap, zegt hij. Oh. Ja, ja. Poe, nou, dat vind ik wel spannend, hoor. Ik was nooit zo goed in toetsen, maar... Maar oké, okay, 25% kans per vraag dat ik hem goed heb. Toch al? Nee, Ak, zo'n soort toets is het niet. Elk antwoord is goed, echt. Oh, en, en waarom moet ik er dan uit vier kiezen? Lijkt toch niet logisch, Al? Maar ja, voor jou doe ik het, mij. De kip, ja? U spreekt met de vader een momentje. Toos, het is voor jou... Annelies van Kruimels BV of zo. Oh, oh, oh. Met met toes goedkoop? Nee, nee, nee. nee. Okay. Alles goed kindje? We hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Wat hebben we gewonnen? Een weekendje hoort in Limburg. Uh. <laughs> hebben wij dat gewonnen? Nee, wij niet. Ik bedoel <laughs> jij niet, meester Nick. Kind. Waar heb je dat aan verdiend? Jaren achtereen stuur ik de oplossingen op van de kriptokruimels. Eerst per post, toen per e-mail en nou al een jaar met sms. En nou hebben we de tweede prijs. Kindje. Oh, het lijkt wel een loterij. Zo voelt het hoor, al tante Ali, alsof ik de loterij gewonnen heb. Ja, maar steun je er dan ook goede doelen mee toch? Hè? Nou ja, met die krassen of wat dan ook. Ruimels en oh. uh, nee. Nou, ja, nou. ik wel dus, met de postcode loterij. Oh. Maar nog nooit, ook maar één cent gewonnen. Oh. Lijkt me dat ik eigenlijk meer recht heb op iets te winnen. Zeg, wil jij zeggen dat jij mijn weekendcuro's verdient? Nou, een beetje wel, ja. Oh? Ja, ik denk namelijk dat ik een ongunstige postcode heb. Nee, nou ja. Tozi, gefeliciteerd meid. Je hebt het echt verdiend hoor. Ben je al bij de dokter geweest? Jazeker. Ik heb een aandoening. Oh, een aandoening. je dat Occi. Leo heeft een ja. aandoening. En, en wat voor aandoening mag dat dan wel niet wezen? Een tennisarm. Oh, <laughs> nou, ik mag de plekken neervallen als dat waar is. Je hebt van je leven nog nooit getend, Theo. Ze noemen het ook wel een muisarm. Zoals bij die mensen die te lang achter een computer hebben gezeten. Mm. Maar bij mij komt het om mijn werk. Oh, nou dan moet je mij toch eens vertellen: sinds wanneer jij je haren knipt met een computer, Suiste, jongen. Luister nou, zo noemen ze het in de volksmond. De medische term is, ehm. Uh, R.S.I. Hoe? RSI. Dat betekent dat ik te veel dezelfde beweging maak met dezelfde arm. Ja, van het innemen, Leo. <lacht> nou ja, RSI, h ADHD. Al die nieuwe Ik geloof er niks van. Ik tegen de kappers dat toch ook niet? Is pure aandachttrekkerij. <lacht> Mensen met deze aandoening stuiten vaak op onbegrip bij hun omgeving, zei de dokter. Oh. Kassiers lopen ook meer kans. Oh, hè? Toiletdames ook? Ja, dat zou best kunnen, hoor. Nou, ik voel de laatste tijd ook van die euh, tennisarmachtige pijnen, hè? Door dat geborstel. <laughs> en wat nu, Is... dus, Ali? Minder tennis? <laughs> Rust nemen. Mijn arm niet belasten en ik mag twee weken niet knippen van de dokter. Ik ga de ziekte winnen. Oh, Leo. Jij zou eigenlijk ook naar zo'n uh, kuuroord moeten. Oh, wat bedoel je? Nou, ja. Toos heeft een wedstrijd gewonnen. Ja. Van de ja. Crypto Kramel. Ja. Tweede prijs. Pas ja, een weekend in een luxe zwemparadijs met mees. Ja, voor twee, tweeën. <laughs> ja, waar die jongen dat aan verdiend heeft, mag Joos weten. Want die heeft zijn hele leven nog nooit een kramel opgelost. Oh. Terwijl ik daarentegen, Toos... Met menig raad van geholpen heb, hoor. Maar je zal er mij niet over horen, hoor. Oh, nee. Zo'n kuuroord, dat is trouwens niks voor mij. Dat getirelantijn aan allemaal lijf. Massages en zo. Massages? <laughs> en sauna's. Dat gezweet die je blote de koel. Oh, nou. Oh, lekker damper. Ja. Ik krijg mijn koffer niet dicht. Maar liever wat sleep je toch ook allemaal mee? Nou, gewoon. Mijn kleine spulletjes. Een, een badjas? Die hebben ze daar toch? Oh ja? Schat, dat is nou juist de luxe van zo'n oord. Hier, de handdoeken hoeven ook niet mee. En, en, en, en wat is dit? Um... Nee, het Toos. Je gaat toch geen crypto-kruimels meenemen? Ah, twee boekjes maar. Stel je voor dat we weer wat winnen. Kunnen we over een maand winnen, Limburg? Om daar dan weer puzzelboekjes te doen? Ik dacht het niet, Hoos. Hm. Dit is onze kans. Onze kans? Onze kans om uit de sleur te komen. Oh, meis. <lacht> <lacht> nou, zullen ze toch wel een beetje zijn aangekomen, toch? Genieten ze van een heerlijke cocktail. Nou, dat laatste denk ik niet, hoor, Leo. Volgens mij krijg je daar geen alcohol, maar van die uh, gezondheidsdrankjes. Je weet wel, met gekookte krootjes en zo. Dan wil je maar een hartverzakken helpen, al Gezondheidsdrankjes. Aki, doe maar nog maar snel een neut. Ah, nou ja, als je slim bent, dan neem je zelf gewoon een kruikje mee. Hè? Het is slimmer om gewoon thuis te blijven en in de kip je borrel te doen. <laughs> Hoe gaat het met je hand, Leo? ...kun je je glas nog stillen of heb je hulp nodig? Oh, ik ben eerlijk gezegd, is het, oh, is het toch wel vrij pijnlijk hoor... ...maar ik, ik ben een doorzetter. Nou, gelukkig maar. <laughs> zeg, kerel, eh, dame... ...wilt u zo goed zijn mij te excuseren voor een sanitaire stop? Of zoals men dat tegenwoordig pleegt te zeggen... Eh, ...voor wat veldwerk. <laughs> zeg, eh, lui, letten jullie even op mijn bar. Wat gaat hij doen? Oplassen. Oh, plassen... Het is, het is wel zwaar, hoor, zo'n uh, aandoening. Ja, dat zeg ik. Wat bedoel je? Nou, ik heb er ook al enige tijd last van. Maar ik ben niet iemand die dat aan de grote klok hangt, niet? Nee? Nee, nee. Ik leid in stilte. Maar je moet eens weten hoeveel borstels ik in de wc ronddraai. Dat is een herhalende beweging, hoor. Nee. Erg pijnlijk. Ja, inderdaad. Ja, wat dat betreft had ik het in mijn theatertijd heel wat makkelijker. Ik ging op, ik ging af. Zeg, Leo, weet je wat ik denk? Nou? Wij gaan ook naar dat kuuroort. En wie gaat dat betalen dan zoete lieve Gerritje? Nee, nee, nee, nee. ik stel voor dat we dat gewoon uit eigen zak betalen. Wij hebben dringend ontspanning nodig. Wij hebben zo'n prijs eigenlijk meer verdiend dan Toos en Mees. Oh ja, lekker dampen in de sauna. Ja, wie groots wil leven, hè? moet groots uh, denken. Ik mag jouw manier denken, wel al. Ja, en we helpen op die manier Toos en Mees ook een beetje uit de brand. Oh ja, uit de brand is dat een nodig? Ja, die twee hebben elkaar natuurlijk helemaal niks meer te zeggen na zoveel jaar samen. Kijk, hier hebben ze ons nog, hè? Maar daar, daar zal de leegte ze overvallen. Oh, Ali, je kunt zo bij de vrijwillige brand weer. Hier, sprak zelf. Oh. Oh, schat. Oh, lekker, hè? Oh. Wat zeg je? He, kan het iets minder hardhandig, meneer de masseur? Dit hoort er bij meneer. Als u je ontspant, dan voelt het veel beter. Ik heb toch liever niet dat u mijn schouderblad van mijn rug probeert los te rijden? Als u die negatieve houding nou laat varen, dan geniet u er oh. veel meer van. Oh, oh, Oh, oh schat. Oh. oh, Oh, schat, wat waren we hier en toe... Je had helemaal gelijk, hoor. Weg uit de sleur. Wij saampjes hier. Oh. Ja, ja. Oh, oh die diepte massage, oh. Ik voel me gewoon een nieuw mens. Zo kun je het ook zeggen, ja. Zo. Oh. Ga je direct ook voor die hete stenen behandeling? Hete stenen? Ja. Dat schijnt enorm weldadig te zijn voor je wervels. Nou, ik voel me al wel dadig genoeg. Oh. oh. Arme Zo. schat, alle spanningen komen eruit, hè. Die hele sleur nee, van ik je. Ik ja. denk dat ik maar vroeg onder de wolk kruip. Ja, mama. Doe dat maar, schatje. Dat heb je verdiend. Ja, ajuutje. Mm. Zo, dan komen nu de hete stenen. Oh, oh, Heerlijk. Ik kan niet anders zeggen. Eentje. Net alsof ik in één hoor hoe de bloed door mijn lichaam stroomt. Ja, dat hoor ik wel vaker. Mensen zijn zich vaak niet bewust van hun lichamelijkheid. Hier word je weer even helemaal gereprogrammeerd, om zo maar te zeggen. Ja, ja, zo voelt het wel, ja. Oh, ik voel me vrij. Weet je dat ik helemaal in een sleur zat? Ja, dat zag ik wel, ja. Och. niet door. Ze zitten er allemaal zo raad bij. Dat is de louten, We zijn al begonnen. Voel je ruggenwaren vast. Nou, dat is geen probleem, naar die behandeling die gisteren. Sst. Zit kaars recht. Voel hoe er een draad vanuit je steuntje recht de grond in gaat. Wat? Voel jij daar een draadje, dan? Nou, dat heb ik nooit zo opgewekt, maar het zou zomaar kunnen. Nee, serieus. Voel hoe er een draadje uit je fontanel kan. En maak contact met hemel en aarde. Daar, mensen, dat spoort niet door. Wees, hou nou toch je waffel of ik draai dat draadje om je nek. <lacht> U bent nu erg disruptief voor de anderen. Mijn man heeft wat moeite met het vinden van zijn draadjes. Oh wacht. Ik geloof dat ik er nu weer gevonden heb. O, oh, Freddy. He. Dat is jouw draadje doos. <lacht> o, oh, <meis. lacht> <lacht> Ik voel me net vijftien en zojuist de klas uitgestuurd, me. We zijn ook de klas uitgestuurd. Oh, ja. ja, dat is waar. Weet je zeker dat je deze sauna in wil? ja ja nou, hier beginnen ze vast niet over draadjes. oh meis. oh heerlijk. Ruik die eucalyptus? Oh. Nou, nou. Dit wordt genietig. Ik zeg het je. Hier kan je toch niks tegen hebben? Nou, het, het is wel erg warm, bijvoorbeeld. En, en, en ik zie ook niks. Hij is blij. Anders zou je allemaal naakte mensen zien. Naakt? Nou? Ja. We hebben toch ook onze badja's aan. Maar die kennen we ook uit, meis. hoor oh, dat doet dus echt niet. Ah. Jij wil toch uit de sleur? Nou, ik zie niet in hoe naakt zit er tussen onbekende dat er meer die voor is. Nou, meis, mm -hmm. Ik heb mijn badjas uitgedaan. Nu jij. Nou, nou, nou ik, ik, ik weet het niet, hoor. Volgens mij is dat geen goed idee. Weet je niet zo schijtluis? Jij wilde het leven toch verrassen? Het leven is zich grot als ik mijn badjas uitdoe. Ah, oh, toen nou. Laat je meisje nou eens zien. Nou ja, zeg. Uh, Oké. Okay. Nou, nou verder, maar. Goed zo. En dan geef je me een hand en dan zoeken we een fijn plaatje. Ja, ja. ja. Nee. Oh. Oh. Ik voel iets, iets zachts en weks. Was jij dat moest? Nee, dat was mijn borst. Maar dat geeft niet hoor, meneer. Weg. Ja. We moeten hier weg, Roos. Kom op, dat kan gebeuren, meis. Zo, hier kunnen we gaan zitten. En, vind je niet dat we het genoeg geprobeerd hebben? En die oh. oh, hoor je dat? Naast mij zit een of andere vent te Ja. Weet je, dat geluid dat doet me aan Leo Bloempot denken. Toen die vorige Sinterklaasavond zo zat was dat hij in slaap gesukkeld was. de ja, inderdaad. Tja, nou je zegt. Oh, oh, oh. oh, ben ik blij dat we even samen zijn. No. Zonder al die kippers. Ik bedoel, het is een schat hoor, maar zijn verhalen komen me soms de neus uit. Altijd weer hetzelfde. Wat je zegt, om over tante Adi nog maar te zwegen. Oh, sh meis, nu genieten. Oh, ja. <lacht> Misschien heb je toch wel gelijk. Hmm. Nu ik mij overheen gezet heb... zou het nog best wel eens ontspannen. Ja. Ho, hoorde jij dat ook? Dat, dat lijkt tante Ali wel. Oh, dat laat dus niet aan mij. Ja, ja. Ja, ik heb namelijk uh, RSI, weet u. Uh, ja, ik vind dit zo gewelddadig. Ik voel de RSI gewoon mijn lijf uitstromen. Heerlijk. Oh God... Zegt dat hij ze de nachtmerrie is door. Ja, maar hoe, hoe kan dat nou? Oh, maar... Uh... Heb je ook ergens last van? Zal ik u even masseren? No, nee, ah, nou, nee, dank u wel. u hoeft zich nergens voor te schamen, hoor. Uh, ik zie u toch niet, nietwaar? Ook die ben ik wel wat gewend. In mijn theatertijd namelijk liep iedereen poedelmaakt, Kleedkamer kamer in, kleed kamer uit. Barbara, Barbara, Barbara, Barbara, Barbara, Ik hoor dit niet, ik zie dit niet, ik wil dit niet, ik wil dit niet. Leo, waar ben je, Leo? Ik ben het onder de kaart. Je bent douche geweest. Je weet niet wat je meemaakt. Sssst, douche. Leo. Niks laten merken. Nee, oké. Okay. Leo. Auw! Au! Au. Au. Excuus, mevrouw. Auw. Toos? Eh, uh, eh. Uh. Oh. ja! Oh, wat eenig. Oh. oh, hey, Leo. Leo, waar kunnen we de Leo-slaapkop. Eh? Oh, god. Is dat Leo? Ja, kijk, maar. En is Mees? Is Mees ook? Ja, ik, ik, ik, ik ben er ook. En, en, en, en even voor de goede orde. Ik, ik, ik draag een oh, ho, Oh, ho, hoe ben jij toch preuts, meis? Oh, heerlijk, wat gezellig. Net of, of we in de kip zijn, toch? Ja, jullie zullen ons wel gemist hebben, niet? Wat uh, doen jullie hier? Nou, gewoon een verrassing, meid. Hè? Wat is het hier heerlijk, hè? Ik hey. god dat is. dat het is. Wat... Ach, sukkelpas. Ja, Wat is het, hier Ja. Ben jij de Toos? Ja. Zeg, jongens. Zullen we straks met z'n viertjes naar de Finse sauna gaan? Ja, dan kennen we zien wat we zeggen, hè? Ja. Naar huis, Toos. Nu. Ik heb nooit meer naar sleur verlangd dan nu. Nou, kom op, Toos. Niet zo wacht nou even. Ik heb mijn spullen nog niet ingepakt. Zou je die badjas mee mogen nemen? Oh, alsjeblieft niet, zeg. Ik wil niets in huis dat me deze plek terugdenken. terugdenkt. He, overdrijf je nou niet een beetje? Absoluut niet. Kom op, Toos. Sommige dingen waren toch best leuk? Die massage en zo. Nou, mijn rug zit nog steeds blauw. En we hebben ook gelachen samen. Oh ja? Ben je dat nou alweer vergeten? Om die yoga, mevrouw. Met die draadjes. Oh ja. Dat, dat. Ja, Nou, of we daarvoor helemaal naar hier moesten komen, dat weet ik niet hoor. Nou, jij wou uit de sleur, mees. Ja, dat was de grootste vergissing die ik ooit gemaakt heb. Nu gaan we lekker terug naar de sleur. Oh. En snel ook, hè. Oh, oh meisje. Oh. Ik snap niet dat Mees en Toos nou aan haar huis gaan. Ze hebben nog een hele dag te goed. Ja, we kunnen nou wel met ze mee terugrijden. Nou, ja, nou, maar ik had nog wel graag die uh, warme stenenmassage gehad. Die is heel gewelddadig, staat in dat boekje. Ja, en ik had nog wel willen dampen met je in het stombad. Ik hmm, vond trouwens dat ze wel wat enthousiaster hadden mogen reageren op onze komst. Nou, dat hield inderdaad niet over, nee. En we hebben het nog wel voor hun niet gedaan. Ja, en? Voor mijn handjes natuurlijk. Ja, hoe is het nou eigenlijk met je hond? Nou, ik geloof wel iets beter. Ik voel het toch alweer een beetje terugkomen ook. Dat nou, heb, heb, heb ik nou precies hetzelfde, hè? Zeg, waar blijven die twee? Ja, ik snap er ook niks van. Ze zullen toch niet al zijn weggereden? O, o, of zouden ze ons vergeten zijn? Nou. Nou. Die kunnen me Zo zonder Ali en Leo. Dan moeten ze helemaal met de trein. Maar dat kan me niks scheren. Ik wil die twee even niet zien. Je zit echt een beetje te overdrijven hoor. Zo erg was het nou ook weer niet. Ik wil er nooit meer aan denken. Al die lijven in de sauna. Tante Ali naakt. Leo ook. En dan ook nog eens keertje tegen jou aan. O, hou op. Ik was het al bijna vergeten. Nou dat bedoel ik nou. Even bellen hoor. Wie ga je bellen? Appa, hier is mis. Dat moet je? Uh, nou, oh, we zijn op weg naar huis. U al? Wat wel gezien daar. Maar, maar, maar ik ben even op te checken of alles wel goed gaat daar. Waarom zou het iets goed gaan? En waarom moet jij me controleren, jongen? Nou, oh, dat recht heb ik wel degelijk. Het is ons café. Oh, je vertrouwt me weer niet, hè? Nee, dat is niet de reden dat we terugkomen. Nou, fijne schoonzoon heb ik, zeg. Geen enkele waardeer. Maar, maar ja, natuurlijk waardeer ik dat je de kip wilt te dra Maar ja, zeg. Ophangen. Nou ja... Oh uh, Zeurpiet. Ja hoor, we zijn er weer. Huh? In de sleurmees. Oh. Nou, mijn schoonzoon heeft er helemaal een goed humeur van gekregen, zeg? Met het uitje toos. Ach ja, hij is blij dat hij weer thuis is, pa. Oost-best, best al vond ik het wel lekker rustig, zonder al dat geblaad aan mijn kop. Oh, je hebt ons best gemist. Ah, geef me toe, pa, nou. Oh, daar bent ze. Ik ga weg, Het Doe nou rustig, mees. Je kunt ze toch niet blijven ontlopen? Wat is er met hem? Niks. Hello. Hallo, Ackie. Ackie. Hallo. Hoi. Dag, Toos. Wat is er? Ja, wat zou er zijn, hè? Zijn jullie lekker thuisgekomen met jullie autootje... Ja, sorry, we hadden haast. Haast? Doe jij dan nog een hele dag dat er goed? Ja, we moesten hier nog wat dingen regelen. Voor de kip. Wat heb je het nou over? Drie, prima. Niks aan de hand, hoor, Lajo. Wat was het dan wel? Wilde jullie ons soms niet in de auto hebben? Natuurlijk wel. Wat was het dan? Nou, eh... We hadden niets te bespreken. Oh, hebben jullie ruzie? Ach, wel nee. Ach, goed. Alles is goed, hoor. Ik hoopte nog wel dat dat uitje jullie huwelijk goed zou doen. Er is helemaal niks aan de hand. Nee, daarom kwamen we jullie gezelschap houden. Om jullie wat stem te geven. En we wegen mijn handje. Ja, vergeet mijn handjes niet, Ali. Oh, nee, nee, die zal ik niet gauw vergeten. Nou, hoe dan ook. Met ons huwelijk gaat het prima. Ja. Maak je maar geen zorgen. Het was wel gezellig, hè, jongens. Zo kort als het duurde. Nee. Nou, ja. Wat een verrassing was dat, hè, in de sauna. Nou ja, dat kan je wel stellen ja. Zeg Mees, had je niet nog graag met ons met de Finse sauna gewild? Ja, ja, ja. Mees is een blote tovers. Ja, ja. In de sauna. Ja, ja. En dat hebben jullie gezien. Ja, ja. Oh, dat is niks. Dat is een meditatie die in het kuuroord geleden Heel goed, Mees. Jullie moeten gewoon blijven Mees, heel veel oefenen, jongen. Dan komt die zoon er wel. Nou, pa! En zo eindigt er weer een week in de kip, waar Mees last had van sleur en Toos een tweede prijs won. Door het bezoekje aan Limburg is Mees volledig genezen. En is hij maar wat blij met de sleur in zijn leven. Voor hem voorlopig geen kuurorde meer. Volgende week is er weer een citroentje met suiker. Hallo, onze aflevering zijn nogmaals te beluisteren via citroentjemetsuiker.kro.nl Of de podcast, die, jongen. Ja, hij wel.